2 uur. NTO Radio 1 met Joannieke van den Burger. Een paar dagen eerder op reis met je kids voordat de schoolvakantie is begonnen. Omdat de tickets dan goedkoper zijn of het vertrek wat relaxter. Dat zit er niet meer in als het aan het OM ligt. Het Openbaar Ministerie wil leerplichtambtenaren de bevoegdheid geven. om ouders in zo'n geval meteen te beboeten. verstandig of wel heel rigide. Daar gaat het zo over. Na het internationaal. is Jan van der Putten. De politie is betrokken geweest bij een incident in Waddingsveen... waarbij een man van 39 om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie wil niet meer kwijt... zolang de Rijksrecherche onderzoek doet. Omroep West heeft beelden online gezet... die in de voorbijganger van het incident zou hebben gemaakt. Daarop is te zien dat drie of vier agenten een man in bedwang houden... die op zijn rug ligt en hem harde slagen toedienen. Even later draaien ze de man op zijn buik. Of dat ook de man is die is overleden... willen het OM en de politie in Waddingsveen niet zeggen.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 Schaatser Jan Smekens is de vlagdrager tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Volgende week vrijdag in Pyeongchang in Zuid-Korea. Bij de vorige spelen was Smekens net te langzaam voor een gouden plak. Twaalfduizendste van een seconde kwam hij tekort. Volgens chef de mission Jeroen Bijl is dat een van de redenen om hem nu de vlag te laten dragen. En wat er daarna natuurlijk gebeurt met Jan is dat hij A niet geklaagd heeft, geen excuses gehad heeft, gewoon hard is gaan trainen. Ja, het is de enige Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter. Dan vind ik het echt een groot sportman, die heel groot is bij verlies, maar een bepaalde bescheidenheid toont met winst en daar hou ik wel van. Bij de vorige winterspelen in 2014 werd de Nederlandse vlag gedragen door Jorien Temors. In inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is in Rotterdam een onderzoek gestart... naar de vondst van een dode moeder. Haar dochtertje van drie zat een week bij haar in huis... zonder dat iemand dat door had. Het kind zit inmiddels in een pleeggezin. Bij een helikopterbotsing in het zuiden van Frankrijk... zijn zeker vijf mensen omgekomen. Twee leshelikopters van het Franse leger vlogen in de lucht tegen elkaar. Hoe dat kan, wordt onderzocht. En voor de kust van Libië is een boot met vluchtelingen omgeslagen. De VN vreest dat 90 mensen zijn omgekomen. Aan boord van het schip zaten vooral Pakistanen. Canada maakt het volkslied genderneutraal. Een meerderheid in de Senaat steunt een wetsvoorstel om de tekst te veranderen. In het oorspronkelijke fragment wordt gezongen over... de vaderlandsliefde van de zonen van het volk. True patriots love with all thy sons command. Maar straks wordt er in het Canadese volkslied gezongen... over de vaderlandsliefde van iedereen. True patriot love in all of us command. True patriot love in all of us command. De Canadese premier Trudeau noemt de verandering... een positieve stap richting genderneutraliteit. Officieel moet de gouverneur-generaal die de Britse koningin vertegenwoordigt... de aanpassing van het volkslied nog goedkeuren. U krijgt het weer, de buien worden minder actief. Nu en dan is er wat natte sneeuw, er is ook wat zon. Het is ongeveer 5 graden. Vanavond en vannacht is het iets onder nul. In het weekeinde bewolkt en een winterse bui. Zondag is het maar 3 graden en bij een stevige noordenwind is het kouder. Gaan we naar de verkeersinformatie. Hier is Jolanda van der Velde. Met goed nieuws over de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar zijn de rijstroken weer open. Die waren de hele ochtend dicht vanwege opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Tussen Hoofddorp en het ringvoort Aqueduct nog wel een half uur vertraging. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. 10 minuten vertraging bij Wassenaar. In het zuiden van het land Bergingswerkzaamheden. Op de A76 heerde richting Geleen. Tussen Voerendaal en Geleen een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht.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 Op koken wordt het zin bij. Lekker weer bezig te zijn. Terug op het eetstroom, wat je op doet. Omo was nu sneller schoon dan ooit tevoren. Met de 30 minuten technologie van vernieuwde Omo was je nu razendsnel door en door schoon. Probeer het nu. Ook snel. cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl.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 Ouders die hun kinderen eerder van school halen om op vakantie te kunnen... het OM wil dat ze sneller beboet worden. Is dat nog wel van deze tijd? Of moeten ouders juist meer vrijheid hebben om met hun kinderen te kunnen reizen? Daar gaat het straks over. 955 Zuid-Afrikaanse mijnwerkers die twee dagen vast zaten... die zijn vanochtend bevrijd. In 2010 leefde de wereld intens mee met Chileense mijnwerkers... en was de opluchting groot toen de 33 mannen... na meer dan twee maanden ongedeerd boven de grond kwamen. Daar komt de captuur nu boven de grond. En het is hier over het kabaal, door de slinger, uh, ballonnen gaan de lucht in. Het is uh, echt een enorme ontlading hier. Ja, Hugo Hugo die schreef er het boek Los Trentai Tres over. En straks spreek ik met hem. En vandaag is het Dikke Truiendag. Trui aan, kachel lager, zo help je het milieu. Dat is het idee. Op de site van Warme Truiendag lezen we dat het 6% aan energie scheelt... als we elke dag de kachel een graad lager zetten. Is dat zo? Help je het milieu inderdaad... door één dag per jaar een lekkere dikke trui aan te trekken? In feit of fictie zoeken we dat uit. Maar nu eerst, boetes als je te vroeg met je kind op vakantie gaat. Jo, Janneke van den Bergen. Eén Vandaag. Ja, Lambert, we kunnen vandaag nog niet op vakantie, hè? Nou, ik heb geen kinderen, maar als je die wel hebt... Ja, en ze zitten op de basisschool... Ja, dan mag je nog niet weg, inderdaad. Kinderen mee op vakantie nemen op een schooldag. Dat noemen we luxe verzuim. En vandaag werd duidelijk dat het OEM en leerplichtvereniging in Grado... op zoek zijn naar manieren om dat verzuim effectiever aan te pakken. weten niet voor niets luxe verzuim. Omdat de meeste redenen zijn gewoon... ja, het is goedkoper als je twee, drie dagen eerder op vakantie gaat. Je ontloopt de file... Dat zal best, maar het mag niet. Nee, het mag niet. Dit was leerplichtambtenaar Theo Ruizenaar eerder bij RTL 4. En Lambert, hoeveel ouders doen dit eigenlijk wel? Nou, misschien meer dan je denkt, want in het schooljaar 2015-2016... waren er ruim 6.000 meldingen van kinderen die met luxe verzuim waren. Normaal gesproken krijgen die ouders dan de eerste keer een waarschuwing. En als het dan toch vaker voorkomt... dan moeten ze zich bij de rechter melden met een hele goede uitleg. Maar het OM overweegt nu die eerste waarschuwing helemaal te schrappen... en direct een boete van 100 euro op te leggen door een leerplichtambtenaar... dus zonder tussenkomst van een rechter. Oké. Oh. Het OM overweegt dat dus. Uh, is het allemaal een grote kans dat dat gaat gebeuren? Ja, minister Slob heeft zich er vandaag in ieder geval al positief over uitgelaten. Dus uh, de kans is inderdaad groot. Dankjewel, je Lambert. Ik uh, spreek hierover verder met Marieke Boon van de Vereniging Ouders in Onderwijs. Goedemiddag, mevrouw Boon. Goedemiddag. Ja, bent u wel eens stiekem een dagje eerder op vakantie gegaan met een kind, terwijl die eigenlijk op school moest zitten? Nou, niet stiekem een dagje eerder op vakantie gegaan. Ik heb wel een keertje mijn zoon uh, een dag thuis gehouden. Of in ieder geval niet naar school laten gaan, omdat hij met zijn sport een belangrijke wedstrijd had waarvoor we naar het buitenland moesten gaan. Oké, okay, en dat kon gewoon, dat was geen probleem? Uh, ik heb het inderdaad netjes aangevraagd, wel met het risico... dat wanneer het uh, niet toegestaan zou worden... Uh, ik dan een probleem zou hebben of mijn zoon dus niet... Dat, uh, daar naartoe kon gaan. Ja, ja, maar gelukkig inderdaad. kregen wij inderdaad uh, netjes uh, kregen wij de vrijstelling van de school. Ja, want en, dat, uh, dat risico loop je natuurlijk als je het eerlijk speelt. Dat is dan weer de andere kant van de medaille, ja, hè? Ja, ja. Ja, ja. Twee schooljaren geleden gingen 6000 leerlingen met luxe verzuim. Vindt u ook niet dat dat een beetje minder kan? Ik denk dat daar zeker minder kan. En ik denk dat je hierin ook heel duidelijk ziet... dat ouders vragen om wat meer flexibilisering van het onderwijs... van de, van de vakantiedagen. Dat ze behoefte hebben aan nou ja, een dag eerder op vakantie... of een dag aan een weekend plannen... omdat ze bijvoorbeeld met familie weg willen. Dus ik denk dat de stijging daar vooral ook in ziet. En dat past ook wel bij de maatschappelijke ontwikkelingen... rondom werk, waar ook veel, steeds flexibeler wordt ingezet. En je daar ook steeds... Nou ja, meer aan weten moet zijn, of in ieder geval anders. Ja, ja dus in, in die gevallen zegt u: dan is luxe verzuim geoorloofd. Nou, ik weet niet of geoorloofd, luxeverzuim, uh, in dit geval over geoorloofd moet praten. Er is gewoon heel duidelijk behoefte aan uh, wat meer flexibele inzet van vakantiedagen. Uh, nu zijn het de scholen die bepalen wanneer de vakanties zijn. Uh, en daar heb je dan uh, als ouder het zeg maar aan te schikken. Uh, ook de studiedagen bijvoorbeeld worden vastgesteld door school. Uh, en dan uh, moet je zelf zorgen voor de opvang van je kind. Uh, ouders vragen heel duidelijk van nou, ze geven nou ook ons uh, een dag of een paar dagen, die wij ook flexibeler kunnen inzetten. Dat maakt het voor ons ook veel makkelijker uh, om met thuis uh, te combineren. Ja. En ook daar belangrijke dingen te kunnen ondernemen. Ja, dus u heeft het nu over werk-privé balans eigenlijk. Maar wat ik in mijn omgeving hoor, uh, is dat het ook wel vaak gaat... over ouders die bijvoorbeeld liever op vrijdag dan op zaterdag vliegen. Nou, omdat dat gewoon goedkoper is. Is dat dan ook uh, geoorloofd, vindt u? Nee, dat is natuurlijk zo dat het goedkoper is. Omdat we met z'n allen op hetzelfde moment die vakanties hebben. Uh, maar het is ook wel zo dat gewoon de vluchten op zaterdag vol zijn. En je dus eigenlijk geen keuze zou hebben. Zou je toch een vakantie willen om naar de vrijdag uit te gaan. Um, uh, en dan, uh, nou ja. Is dat een andere afweging dan misschien wel de financiële afweging? Ja, maar is het einde dan niet een beetje zoek, denkt u? Hè? Want dan denkt iedereen natuurlijk, nou, dan ga ik ook maar op vrijdag. En dan wordt het dan weer drukker. En dan gaan we allemaal op donderdag, en, enzovoort, enzovoort. Nou, Dat is denk ik precies de reden waarom we ouders... een aantal flexibele dagen zouden moeten kunnen geven. Uh, uh, dan kan je dat ook gewoon veel meer spreiden... Uh, en het is echt niet zo dat alle ouders meteen de, vrijdag, de, de voor de scho uh, schoolvakantie weggaan. Het gaat ook om inzet op andere uh, dagen door het hele jaar. Ja. Bijvoorbeeld als er een, uh, een, een 40-jarig huwelijksfeest is van uh, opa en oma, dat ze daar dan ook makkelijker naartoe kunnen gaan of een andere bijzondere gelegenheid. Nou, het OM en de vereniging Ingrado die zien dat net een beetje anders. Die willen dat Luxeverzuim uh, stevig gaan aanpakken. Wat vindt u van die voornemens? Um, nou, ik, er ontstaat gewoon bij ouders ook wel vrevel als uh, regels gewoon star worden uitgevoerd. En eigenlijk, er zijn regels zijn regels en we voeren het uit en we gaan nog extra beboeten. De vraag is ook even, wat is hier het belang van het kind hierin? Um, uh, is het, nou ja, wat, wat is het nadeel voor het kind op het moment dat hij een dag eerder uh, van school gaat voor de vakanties? Of een dag mist gedurende het jaar voor een hele andere uh, gelegenheid. Of een hele andere ervaring, een hele andere leerervaring misschien wel. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat wij van ouders ook wel uh, de oproep horen van geeft die mogelijkheden nou ook. Maar in essentie, begrijp ik, veranderen de regels niet echt. Hè? Spijbelen mag nog steeds niet. En er staat een boete van 100 euro op. Alleen die wordt nu wat sneller opgelegd. Ja, ja en uh, kijk, de... de de groep ouders waar ze het dan vaak over hebben, de luxe verzuim, de ouders die dan een dag eerder op vakantie gaan en uh, uh, daar de, de financiële middelen ook voor hebben, die zegt die boete van 100 euro zegt ze ook niet zo heel erg veel. Uh, juist voor de ouders die het minder breed hebben uh, en wat lastiger misschien op vakantie kunnen, maar ook minder goed op de hoogte zijn van de uitzonderingsregelingen... of de mogelijkheden om uh, een bijzondere dag aan te vragen, die zijn uh, die heeft, voor die hun is die 100 euro wel een probleem en die zijn hier misschien wel meer de dupe van dan de groep waar we eigenlijk uh, dat ze het hiervoor willen doen. En als u kijkt naar de kinderen. Wat het signaal wat dan aan hen wordt afgegeven. Zouden ze hierdoor ook niet het idee krijgen. Dat spijbel eigenlijk best wel oké okay is af en toe. Nou ja, als je vervolgens weer in je ouders gezegd wordt. We melden je ziek bijvoorbeeld. Uh, je mag het niet zeggen over school. Is voor mij niet de manier waarop we met elkaar willen omgaan. En dat is ook al wat wij ook niet aan ouders adviseren. Um, ga niet erom liegen, want dat is gewoon niet goed. En zeker ook geen goed voorbeeld naar je kinderen. Nee, Dus open kaart spelen is wat u zegt. Dat ja. is wel belangrijk. Ja. Onze verslaggever Laura Kors die was vandaag in Zandvoort... op bezoek bij Basisschool De School. En daar gaan ze net wat anders om met de verplichte schooltijd... dan de meeste andere scholen in het land. Ik heb dat nog niet meegemaakt. Omdat uh, ouders zelf hun uh, vakantie kunnen opnemen... in samenspraak met leerkracht en kind. Een ultieme flexibiliteit. Ja, wij flexibiliseren per week, per maand en per jaar. En ouders hoeven hier hun kind dus nooit een dagje eerder van school te halen... voordat heel Nederland op vakantie gaat. Om files te ontwijken of goedkope vliegtickets te scoren. Nee, nee sterker nog, uh, je kan dus naar eigen behoefte... de behoefte van het gezin eigenlijk je vakantie opnemen. Voor sommige mensen is dat in januari... Is een vrij populaire maand, juni, uh, november... En welke gevolgen heeft dit voor het onderwijs? We houden per kind een aantal uren bij. En we maken per tien weken een persoonlijk leerplan. Dat bespreken we in een persoonlijk kringgesprek met de oude kind en leerkracht. En daar zijn de tijden ook onderdeel van het gesprek. Dus wanneer gaan jullie op vakantie deze tien weken? Precies, wanneer gaan jullie op vakantie? En hoe ziet je week er ongeveer uit? Maak je een korte dag, lange dag? Uh, wil je een dag vrij? Ja, 940 uur is de minimale onderwijstijd dat ze moeten genieten. En hier is een gemiddelde leerling in het totaalpakket 1200 uur ongeveer. En leerkrachten die vinden het vaak fijn om lange Schoolvakanties te hebben, ook in de zomer. Leerkrachten hier hebben dat niet. Nee, ook leerkrachten nemen gewoon zelf een vakantie op. Als de andere gewone mensen in Nederland. Ja, waarin je met elkaar afstemt binnen een bedrijf. Uh, wanneer je vakantie opneemt, zodat je niet allemaal tegelijk weg bent. Want we zijn jaar rond open. Is Wordt de planner hier op school niet helemaal gek van de roosters? Uh, van de kinderen niet. Voor, om het personeel goed neer te zetten, dat is dan wel meer, meer een uitdaging. Het wordt steeds gezelliger hier om ons heen, ja. zie ik. Ja. <laughs> Hallo. Wanneer ga jij op vakantie? 18 juni. In juni ga je op vakantie? Ja, het is in januari, omdat we dan een skivakantie hebben. Vorig jaar was ik wel net na de zomervakantie. En is het dan nog wel leuk of is het dan saai waar je naartoe gaat? Nee, dan is het juist leuk, want dan kan je alles doen. Zonder in de rij te staan? Ja. En het is het leuker omdat je dan allemaal andere... ...andere taalvriendjes krijgt. Ja. Dus dan kan je alle andere ander talen leren. Oh, omdat dan de Nederlandse kinderen weg zijn en dan zit je bijvoorbeeld met welke kinderen? Franse, Franse. Engelse, Duitse. Ik ga vooral in de zomer. Ja. Um, maar dan niet tijdens de, als alle andere kinderen vrij? Nee, want het is lekker rustig op school. Dan is er niet zoveel heel veel kinderen en dan kan je juist, juist heel veel leren. En ook al je lekker leren met je juffen, heb je meestal van een rustig klasje. En dan ga ik juist als hun terugkomen, ga ik juist weer weg. En de groepsvorming is ook anders, dus kinderen leren ook eigenlijk met alle kinderen te spelen. Ja, omdat je dan weer, is die op vakantie, en dan wordt je maatjes met die, en dan is die ander op vakantie. Kliekjes, er zijn geen kliekjes. Veel minder, veel minder. Ja, bijkomend voordeel. Precies over een week ga ik naar Italië. Ligt een lekkere sneeuw. Ja. Omdat anders, in de vakanties, hebben we er duizenden mensen overheen Jij hebt verse sneeuw? Ja. Omdat niemand anders vakantie heeft? Ja. ja. Dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Mevrouw Boon van Stichting Ouders en Onderwijs... bij die school in Zandvoort gaan ze behoorlijk flexibel om met de schooltijden. Zou je dit het liefst bij alle scholen in Nederland zien? Nou, het is inderdaad wel een heel mooi voorbeeld. En je ziet ook heel duidelijk de voordelen die het heeft. Of alle scholen uh, dit zouden moeten doen, uh, dat uh, weet ik niet. Want uh, ook de huidige uh, opzet van de school heeft ook zijn voordelen. Ja. En ik denk dat met name de keuzevrijheid daarin voor ouders uh, heel belangrijk is. Dus laten we vooral zoveel mogelijk diversiteit in de scholen krijgen. Ja, Dus u zegt keuzevrijheid voor de ouders is belangrijk. Maar als ik het goed begrijp, hebben schoolleiders zelf ook enige keuzevrijheid... in hoe ze omgaan met, uh, met luxueverzuim van kinderen, toch? Ja, er zijn nu mogelijkheden... of de schooldirecteur heeft mogelijkheid om maximaal twee weken... per schooljaar extra vrij buiten de schoolvakanties te geven. Er liggen wel richtlijnen onder. Het geldt met name voor ouders die niet in de schoolvakantieperiode... door hun werk op vakantie kunnen. Maar schooldirecteuren kunnen daar zelf inderdaad toestemming voor geven. En je ziet ook duidelijk dat daar op scholen verschillend mee omgegaan wordt. De ene schooldirecteur is daar soepeler in dan de andere schooldirecteur. Maar gewoon een beetje meer soepelheid... Op op alle fronten zegt u dat zou helemaal geen kwaad kunnen. Ja, ja nu zie je ook bijvoorbeeld dat uh, ouders met kinderen op verschillende scholen... voor het ene kind wel een uh, extra dag vrij krijgen. Uh, bijzonder verlof krijgen en voor de andere school bijvoorbeeld niet. En dat geeft dan natuurlijk wel problemen en uh, ook ongelijkheid. Mevrouw Boom van de Vereniging Ouders en Onderwijs. Uh, hartelijk dank voor dit gesprek. Train running van de Doobie Brothers was dat een lekker nummer. Tennis dan. De Nederlandse mannen spelen in Albertville... tegen Frankrijk voor de Davis Cup. Nederland net terug in de wereldgroep. Frankrijk de titelverdediger, maar geplaagd door blessures. En ook de tennisbal is rond. Mark Brasser, hoe vergaat het Timo de Bakker in zijn partij... tegen Adrian Manarino? Nou, Het vergaat Timo de Bakker op zich helemaal niet zo slecht. Er zijn negen games gespeeld. Het is 5-4 in het voordeel van de Bakker, die net bij 4-4 zelf serveerde. Toen een breakpoint tegen kreeg, sloeg een dubbele fout, kreeg een breakpoint tegen. Het was even moeilijk daarvoor de Nederlander, maar daarna serveerde hij zichzelf uit de problemen. Ja, Manarino inderdaad, je zei het, blessures, die hadden we niet verwacht in deze partij. Maar goed, hij staat er. Beide spelers, 29 jaar. Die Manarino maakt zijn debuut in het Franse Davis Cup team. Hij heeft dus nog nooit eerder gespeeld. Misschien dat hij daardoor ja, wat zenuwen heeft. Het zijn uh, mooie rallies af en toe. De bakker zeker niet de mindere van, uh, van de Fransman. De bakker nu een rally verliest omdat hij een bal achter de lijn uh, legt. Belangrijke fase in de partij zo aan het einde van uh, de eerste set. Hopen dat de bakker hier door kan drukken. Dat hij die eerste set kan pakken van Manarino. Dat hij de druk op de Fransman. Die onervaren Fransman dus wat de Davis -cup wedstrijden betreft. Dat hij de druk er wat, uh, wat op kan zetten. Vijf vier dus in het voordeel in de eerste set voor Timo de Bakker. Mark Basser, dankjewel. Een nieuwsopdeed dan van de NOS. De Raad van State heeft zojuist schriftelijke uitspraak gedaan... in de zaak over het intrekken van het raadgevende referendum. Minister ollon Green wil dat die wet van tafel wordt geveegd... tot onvrede van voormalig PvdA-kamerlid Nisco Dubbelboer... van de beweging Meer Democratie. Hij stond in 2005 mede aan de wieg van de initiatiefwet... die tien jaar later leidde tot het raadgevend referendum. Meneer Dubbelboer, een hele goede middag. Goedemiddag. Wat is het geworden? Het is uh, geworden, wat uh, zeker uh, tot de mogelijkheden behoorde... namelijk dat de Raad van State zichzelf niet bevoegd acht... om hier een uitspraak over te doen. Dus dat is een beetje een, uh, een uh, lauw biertje, zullen we maar <lacht> zeggen. Uh, in die zin dat uh, wij gehoopt hadden... dat de Raad van State zichzelf niet buitenspel zou zetten. Ja. Maar uh, gebruik zou maken van het feit dat... Uh, nou, dat wordt een beetje technisch, maar dat de minister weigert, in onze opvatting, schriftelijk weigert. antwoord te geven op de vraag of de wet zelf referendabel is of niet. Ja. Uh, maar goed, uh, dat, dat, uh, dat dit, deze uitspraak betekent dat wij daar in ieder geval duidelijkheid over hebben. dat de Raad van State zichzelf daar niet bevoegd voor acht, of toe acht. En dat betekent dat wij nu uh, in eerste instantie enorm naar de politiek uh, gaan kijken. Jemand ja, even, had u, had u, u noemt ja. dit een lauw biertje, had u dit uh, verwacht? Piers, nou, het was zeker een van de mogelijkheden uh, dat ze zichzelf niet bevoegd zouden verklaren. Maar we wilden dat ook gewoon echt uh, weten. Ja. Omdat, uh, nogmaals, het is een beetje technisch... maar als we zouden wachten tot het hele politieke uh, proces achter de rug was... en de minister de wet zou bekrachtigen... dan uh, het zit het nou juist in dat ze met die bekrachtiging uh, waarschijnlijk... Uh, de, de, de referendabiliteit van de wet buiten werking gaat stellen. Nou, en dat wilden we voor zijn. Want dat betekent dat wij niet meer naar de Raad van State kunnen op dat moment. En dat is het punt waar wij tegen ageren. Ja, ingewikkeld, hoe... maar... Ja. Ja. ja, ingewikkeld, maar u zoekt het allemaal heel goed uit. Eh, ja, maar, u, hoe, gaat u, hoe gaat het nu verder? Um, nou, wij gaan ons beraden, zoals het dan zo mooi heet. Uh, we gaan even goed bedenken of wij uh, nu de Raad van State gezegd heeft... dat zij zichzelf uh, niet bevoegd achter of we dan naar de gewone rechter uh, moeten stappen. Hè, want de Raad van State is de bestuursrechter. Uh, en dat gaan we allemaal eens even goed, uh, goed na. Uh, uh, maar de, de strijd is nog niet voorbij. Dat mogen duidelijk zijn. Dat klinkt goed. Nisco Dubbelboer, hartelijk dank en veel succes. Ja, dansen, dat is goed voor iedereen, dat weten we. Maar zeker ook voor ouderen. En dat hoeft echt niet alleen in het dorpszaaltje op dinsdagochtend. Nee, op het Holland Dance Festival staan dansende ouderen... gewoon op een podium in prachtige voorstellingen. Samuel Weston, artistiek directeur van het jaarlijkse Holland Dance Festival... dat onlangs weer van start ging, is onze optimist vandaag. Hartelijk welkom. Waarom is dat zo belangrijk voor ouderen om te dansen? Nou ja, het is natuurlijk voor de hand liggen, dus in beweging blijven. Maar voor ouderen in het bijzonder is niet alleen het bewegingsaspect, als we het dan over de amateurs hebben, niet de professionals. Maar ook het, de ontmoeting natuurlijk heel belangrijk. Hè. We hebben hier in het land een discussie gaan over moeten we nou die, uh, die robotpoes voor eenzame ouderen gaan uh, massaal invoeren. Ja. Nou ja, misschien een danslesje organiseren of mensen een beetje met mensen bewegen, muziek. Dus die verbinding. En de verbinding met mensen is, is zou ook een. Ook een ideetje. En hoe reageren die ouderen daarop? Op die heel enthousiast. Dus, dat is dus. Uh, je moet het gewoon organiseren, regelen en met ze doen. Maar ze vinden het enig. Het is echt uh, een, uh, iets wat heel goed aanslaat. En wat je voelt je gewoon lekkerder. Je voelt je gewoon fysiek. Je kunt opeens weer denken: oh, dat heb ik in geen jaar gedaan, opeens. Lukt het weer. Ja. Dus dat is heel erg leuk. En kunnen ze dan ook echt... Want ik, ik kan me voorstellen dat ze niet meer hun benen in hun nek kunnen leggen. Misschien ook wel. Maar waar zijn ze ja, goed in? Die dansende ik... ouderen op uw festival? Uh, kijk, de, dansen, de professionele dansen, ouderen, dansende ouderen... is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ja, want tuurlijk. dat zijn gewoon de dansers die echt een carrière... en die dus die, die carrière verlengen. Wat dus ook weer een, een onderwerp is... Wat, wat heel belangrijk is voor deze kunstvorm. Want wij denken dansen is voor hè, 20 tot 35 jaar... en dan houdt het op. Maar zo is het natuurlijk niet. Hè. Een acteur houdt ook niet op met 35. Nee, maar waar. daar zijn de rollen geschreven. Dus dan vind je het heel normaal... dat je opeens iemand van 65 ziet. In de dans is, wordt dat minder normaal gevonden. Maar wordt het steeds normaler. Omdat dansers gewoon uh, langer doorgaan. En er wordt werk voor ze gemaakt. Dus er zit een hele beweging ook in het professionele. En ja, die benen gaan niet meer achter de oren. Niet bij de professionals en ook niet bij de amateurs natuurlijk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om... De beweging. En de intentie van beweging. En wat beweging. voor extra's kunnen ouderen in hun beweging leggen? Bijvoorbeeld wat jongeren niet lukt. Ervaring. Het is een, een, een, levenservaring. levenservaring. Je moet je voorstellen... een professionele danser die heel veel gedaan heeft. Alles wat hij gedaan heeft is opgeslagen in dat lijf. Een soort lichaamsgeheugen. En dat zie je gewoon terug op toneel. En dat zie je met, met elke rijpe podiumkunstenaar. Zie je natuurlijk een soort gelaagdheid. En het is mooi dat in de dans... dat steeds interessanter gevonden wordt. Misschien ook... Door de samenstelling van onze samenleving. Er zijn ook wat meer oudere mensen ja, onder ons. Er is een enorme vergrijzing, inderdaad. Uh, nou ja, vergrijzing is dan weer zo. Uh, vind ik of vindt heel, u negatief klinken? Vind ik heel negatief ja. klinken, maar het zijn gewoon mensen die een bepaalde leeftijd hebben. En die zijn er en massaal. Ja, en wat is nou een mooie voorstelling waarvan u zegt... die moeten we gaan zien, Absoluut uh, oudere prachtige Absolute dansen. Dance On, het ensemble uit Berlijn. Maar volgende week ook Mats Ek, een veel te gooien gehad... met zijn Muze Anna Laguna, wereldster die met Parishnikov gedanst heeft. Sex in the City. Ja, ja, ja. ja. ja we kennen hem allemaal en nog wel. zij zijn op het festival nog een keer op toneel samen te zien. Dus het is echt zo'n een, een festivalmoment, uniek moment... Uh, iets waar je wil zeggen, daar, daar was ik bij geweest, die heb ik, heb ik nog zien dansen. Nou, dat klinkt alvast hartstikke goed. U gaat ons verder lekker maken achter het spreekgestoelte. Neemt u plaats. Dankjewel. Dans in ouderen, het klinkt paradoxaal. Dans is toch iets voor jonge mensen, zeker. Maar dans is ook voor ouderen. In de professionele dans hebben oudere dansers de podia al lang veroverd. Sinds de oprichting in 1991 van het inmiddels helaas alweer opgeheven Nederlands Dans Theater 3 van Jiri Kilian... zijn op het Hollandse Festival oudere dansers een vast onderwerp van elk festivalprogramma. Grote internationale danssterren zoals Mikhail Baryshnikov, Sylvie Guillem en Biltie Jones... hebben laten zien wat oudere dansers kunnen betekenen. Ook in deze editie van Hollandse Festival zijn zij zeer aanwezig... Kilian Muze Sabine Kopverberg, de beroemde Zweedse choreograaf Mats Ek... danseres Anna Laguna, maar ook de hippe opvolger van NDT3... het onlangs in Berlijn opgerichte Dance On... laten dansers met veel podium en levenservaring schitteren. Maar ook de amateurs op leeftijd willen steeds meer dansen. Holland Dans Festival creëert producties met en voor ouderen en organiseert regelmatig danslessen waar grote belangstelling voor is... Ik merk wel dat hier en daar nog wordt geworsteld met het onderwerp. Onlangs had een recensent van de online theaterkrant... er erg veel moeite mee om iets te vinden over ouderen. Zijn onbeholpen commentaar op de Good Old Times-productie... van Holland Dansfestival Festival werd zeer treffend... en met een ingezonden brief van een van de deelnemende dansers gepareerd. Dus de discussie is bezig. Nederland is een dansland... Dans past zo goed bij ons profiel en imago. Het land van de start-ups, de kenniseconomie en de tolerante samenleving. Zo wordt Nederland vaak aan mij geschetst als ik in het buitenland ben. Wij worden als buitengewoon vooruitstrevend en innovatief gezien... waar het gaat om de infrastructuur voor de kunsten... en in het bijzondere de dans. We zien de dingen natuurlijk wel wat genuanceerder, maar toch... wat de dans betreft en wat die voor ons allemaal kan betekenen... ben ik een ras optimist. Dansende ouderen zijn daarbij onmisbaar... en gelukkig in grote aantallen aanwezig. Samuel Westen, artistiek directeur van het Holland Dance Festival... waar we nu met z'n allen naartoe kunnen. Hartelijk dank voor dit mooie verhaal. Het verhaal van Samuel en alle andere optimisten... Die zijn terug te vinden op de sites van Eén vandaag en Radio 1. En bent u zelf een optimist? Wil dan vooral naar radio.1vandaag.nl. Bijna duizend mijnwerkers van een goudmijn in Zuid-Afrika... die twee dagen ondergronds vastzaten, die kunnen opgelucht ademhalen. Alle 955 mijnwerkers die sinds woensdagavond vastzaten... in een goudmijn in Zuid-Afrika, zijn gered. In 2010 zaten 33 Chileense mijnwerkers vast... nadat het dak van hun kopermijn instortte. Pas na 69 dagen werden ze bevrijd. Het leverde ze wereldwijde beroemdheid op. En Straks praat ik daarover met Hugo Verklein... die het boek Los Trenta y Tres daarover schreef. En feit of fictie. Ja, de kachel één graadje lager... dat scheelt 6% in het energieverbruik, Lammerte en Bruin. Kun jij tegen drie uur een vondst vellen? Ja, de initiatiefnemers van Warme Truiendag die beweren dat dus. Maar scheelt een graadje lager echt zoveel? We horen het zo uh, meteen onder andere van hoogleraar energietransitie. Oeh, ik ben benieuwd. Ja. En we horen het allemaal na het NOS Journaal. NTO Radio 1. Van de van der Putten.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 De Groninger Bodembeweging is blij dat de gaswinning in Loppersum is stilgelegd. Het gaat om vijf boerlocaties, smelt de Nederlandse aardoliemaatschappij. De gaswinning werd aan het eind van de ochtend stilgelegd. En de Rijksrecherche onderzoekt de dood van een man in Waddingsveen... waarbij de politie betrokken was. Op de website van Omroep West staan beelden... waarop te zien is dat agenten een man in bedwang houden... die op straat ligt en hem klappen geven. Gaan we naar het verkeer met Edwin Geggensen. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd met vier personenauto's en een vrachtwagen. Tussen Wessem en Echt staat 6 kilometer file met bijna een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. staat daardoor ook stil op de A73 richting Maasbracht voor de aansluiting met de A2. Tussen Linnen en Knopeltet Vonderen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het infaar nog 10 minuten vertraging na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Johanne van den Bergen. Eén vandaag. We gaan terug naar de Knorhof, naar 27 juli vorig jaar. Bij een brand in de schuur in Erichem bij Geldermalsen zijn 20.000 varkens omgekomen. Verbrand vlees, hele penetrante geur. Wij noemen het de Knorhel. Ja, deze hele week berichten we in radio 1 vandaag over de Knorhof en de herbouw van die megastal. Harm van Attenveld zet de bevindingen op een rijtje. Die Knorhof had er nooit mogen komen, zo simpel is het. En de gemeente heeft al eerder geprobeerd om ze te sluiten. En dat is ook niet gelukt. Meneer Van de Knorhof die had ook een vergunning voor, voor 12.000 varkens. Er liepen er uiteindelijk 20.000. En, en nog meer, ja. De brand bij de Knorhof haalt in het naburige Erigem veel oud zeer naar boven. Want het dorp heeft veel te stellen gehad. Met het bedrijf van ondernemer Adriaan Straathof, vertelt ook Gerry van de Donk. Zij was van 2003 tot 2014 namens D66 verantwoordelijk wethouder. Er waren te veel varkens. De varkens hadden, zaten op twee verdiepingen. Er werd voer geproduceerd wat, uh, wat niet mocht. Er was vrachtverkeer wat uh, uh, vreselijk veel overlast gaf. En dan heb ik het nog niet over de geweldige stank waar de hele buurt last van had. In 2012 wordt Straathof gedwongen luchtwassers te installeren... en neemt de stankoverlast af. De laatste jaren, ja, was er ook zoveel stank niet meer. In begin hebben we heel veel last van gehad. Toch blijft de Knorhof tot emotie leiden. Zoals afgelopen dinsdag als de Raad van Buren praat... over herbouw van de Knorhof. Ja, bij mij in de studio is Jan de Boer, burgemeester van Buren... waar Erichem onder valt. Meneer Burg, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja, zo te horen zit er niemand echt te wachten op een nieuwe Knorhof... U kijkt ja. mij heel verbaasd aan, <laughs> maar ik word toch net nooit meer knorrof. Ik denk dat we, wat we dinsdag hebben meegemaakt... dat dat uh, uh, heel goed is voor de democratie. Er was een demo demonstratie met mensen uit heel Nederland aanwezig... bij ons in het gemeentehuis in Maurik. En uh, daarna is er een debat geweest over de toekomst van die locatie... en van dat bedrijf. En dat debat is ook heel goed, ge uh, uh, goed geweest, denk ik, voor iedereen... Dus het was wat dat betreft voor de, de dinsdagavond, denk ik... een uh, voor de raad ook een hele goede avond. Ja, maar mijn vraag, uh, dat niemand zit te wachten op die Knorhof? Kijk, uh, de basis is een, een bestemmingsplan met, met rechten voor een ondernemer. Uh, dat geldt voor iedereen in Nederland. We zijn wat dat betreft een, ook een rechtsraad. Moet ook vooral zo blijven. En de toekomst zal uitwijzen welke manier dat ingevuld gaat worden. Of de ondernemer andere plannen heeft of, of al dat soort zaken. Maar de basis is wel wat, wat de mogelijkheden zijn. Ja, u heeft het over een ondernemer. Het gaat natuurlijk niet zomaar om een ondernemer. Um, ruim 62 mensen hebben de petitie van Varkens in nood getekend... om de praktijken van deze varkensboer te stoppen. Het is nogal wat, hè? een grote groep mensen. Um, wat zegt u dat? Nou, er zijn uh, uh, verschillende signalen. Kijk, uh, Buren is een uh, landelijke uh, agrarische uh, gemeente met heel veel ondernemers. En er zitten onder andere varkenshouderijen erbij, maar ook uh, uh, andere vormen van andere veelteelt. Uh, ook heel veel fruitteelt. Uh, wat dat betreft is, uh, is, is dat altijd zo geweest, dat zal ook altijd zo blijven. Hier is het gericht specifiek tegen één ondernemer. En dat komt omdat de ondernemer zijn imago uh, niet mee heeft. En in het verleden natuurlijk ook het een en ander is gebeurd. En daardoor krijg je een hele sterke reactie. En wat reactie. is er gebeurd dan onder meer in het verleden? Nou, wat, wat net de voormalig wethouder aangaf... Uh, met, uh, met dingen die niet konden, die nog niet in de vergunning zaten en dergelijke. En dan krijg je natuurlijk uh, uh, hele scherpe reacties. Ja, want daarop. U noemt nu imago, maar deze meneer... die heeft natuurlijk talloze boetes uh, in Nederland opgelegd gekregen... onder meer voor overtredingen van de dierenbeschermingswet. Hij heeft een beroepsverbod in Duitsland. Gaat iets verder dan de imago-kwestie. Ja, maar daar gaan wij als gemeente niet over. Hè. De, de provincie is het handelend uh, orgaan wat dat betreft. Uh, wij gaan over één aspect en dat is slechts een bestemmingsplan. Dus uh, jij zag dat ook terug in de, komen, uh, in de discussie afgelopen dinsdag... dat onze rol als gemeente is, die zijn ook beperkt. We hebben te maken met hogere wetgeving... en ook met andere overheidsorganen die uh, de, die toetsing doen... De Knorhof uh, is het bedrijf van Adriaan Straathoff, we hadden het net al even over hem. Ook wel de varkensbaron wordt hij genoemd. En dat is een man, zoals ik net al zei, met een bedenkelijke reputatie in binnen- en buitenland. Bekend feit is dat, met name in voormalig Oost-Duitsland heeft de heer Straathoff ook een beroepsverbod gekregen vanwege praktijken die daar niet door de beugel konden. Die concrete voorwerpen, onder andere onbehandelde verletzingen en erkrankungen, onzereichende wasserverzorging. Maar als je dan die beelden ziet van varkens die worden doodgeslagen... in een van die Duitse fokkerijen... Zo heb ik het vroeger geleerd. Snel nou, wat had geleerd. Om, om een big, als hij inderdaad niet levensvatbaar is... en hij heeft gewoon geen schijn van kans om dan korte metten mee te maken. En dan sla je hem met de kop zo tegen de... Sla, sla je hem dood, uh, dat, dat is dan één keer gebeurd. Ja, heeft u daar als gemeente dan helemaal niets mee te maken met dat soort praktijken? Nou, We hebben te maken met de discussie eh, eromheen. Eh, eh, mogelijke polarisatie die dat oproept. Van mensen die fel tegenstander zijn. En mensen die zeggen van nou ja, het recht moet ook zijn loop hebben. En volgens een nieuwe wet en regelgeving die er nu heerst. Eh, en dat geldt ook voor welzijnsweten. Moeten eh, eh, moet mogelijkheden zijn. Hè? Dus de discussie is wat dat betreft wat breder. Als je natuurlijk deze beelden vanuit het verleden eh, voortdurend blijft projecteren. Dan blijft die discussie ook heel nauw van eh, eh, dat de man niet deugt en dergelijke. En wij als gemeente moeten wat dat betreft breder kijken moet kijken naar de rechten die iemand heeft. En de juiste instantie moet daar ook toetsen. Ja, Maar snapt u dat mensen een ondernemer met, met, met deze reputatie niet graag terug willen? Natuurlijk snap ik, uh, snap ik dat heel goed. Ik heb ook uh, kort na de brand in die week heb ik ook een petitie uh, in ontvangst uh, genomen... van inwoners die die zelf hadden georganiseerd. Uh, dus wat dat betreft, ik ben er ook voor alle inwoners... voor en tegenstanders en degene die er tussenin zit. Dus nee, de emoties begrijp ik heel goed. Ja. Ach, ja. En die werden werd ook goed door de raad begrepen, hoor. Dat werd ook... Duidelijk omschreven. Ja, oké. Okay. Dat, is, dat is dan, dat is dan uh, fijn. Uh, Adriaan Straathoef heeft aangekondigd te willen herbouwen. Hij wil opnieuw uh, daar een, een, een groot stal bouwen. Op de plek van de oude. We luisteren even naar zijn woordvoerder Jan Voermans. Die uitlegt dat het bedrijf dat, door, dat uh, opereert binnen de bestaande vergunning. Dat het zo'n bedrijf wordt. Dat zullen dan zo'n 5000 zeugen worden. Die zullen dan per jaar zo'n 150.000 pikken produceren. En die blijven niet hier? Nee, die zitten hier maar uh, vier weken bij de moeder en nog uh, een week of vier in, in de stal en dan gaan ze weg. Waarheen? Of naar Duitsland of naar Hongarije. En daar worden ze verder vet gemest? Ja, ja, precies. En wordt het weer een varkensflat, twee verdiepingen? Ja, dat noemen we geen flat, maar twee verdiepingen wel. Dus u bouwt gewoon terug wat er was? Ja. Had dus de woordvoerder van Varkensondernemer Straathof. Uh, nou, terug naar de burgemeester Jan de Boer. Uw gemeenteburen hadden ook kunnen zeggen: we willen Straathof gewoon niet terug, maar dat had u een heleboel geld gekost. Wat was u dan kwijt geweest? Nee, die keuze is nog helemaal niet gemaakt. Uh, uh, de vraag vanuit de raad was, uh, proberen een discussie voor te bereiden... Uh, ondanks het feit dat er nog geen concrete aanvraag is. En vervolgens hebben wij gekeken, nou, wat zijn dan de scenario's... binnen de huidige uh, bestemmingsplan, uh, uh, dat je helemaal geen uh, straathof meer wil... of geen uh, varkenshouderij op die locatie. Er zijn een aantal scenario's. En de raad is daar ook nog niet uit. hij uh, heeft zo daarover nog niet uitgesproken? Dus, met andere woorden, de buurt is gewaarschuwd... die meegestal komt gewoon weer terug? Dat zal de toekomst uitwijzen. We zullen het zien. We zullen het pardon, zien. Pardon. Uh, meneer de Boer, hartelijk dank. Burgemeester ja, van de gemeente Buren, waar Erik onderdeel van is. GELUIDEN. Gaan we naar het nieuws van de NOS. Afgelopen dinsdag... Oh, sorry, we gaan naar de tennis. Ook oh, belangrijk. Mark, hoe staat het ermee? Ja, het is spannend. De eerste set is nog altijd niet uh, gespeeld. Het is 4-4 in de tiebreak in die uh, eerste set. Het was Manarino die uh, met 4-2 voorkwam en een uh, mini-break had. Ja, toen speelde de Fransman op zich een goed punt. Kwam hij naar het net. Maar miste niet een hele makkelijke volley eigenlijk. De bal raakte zijn blad. En het uh, punt ging daarmee naar de Bakker die die mini-break terugpakte. En nu de Bakker dus op 4-4. Uh, ja, om even aan te geven hoe dicht het bij elkaar zit. Uh, de Fransen dus in de persoon van Manarino hebben 50 punten tot nu toe in deze partij gepakt. En Timo de Bakker staat op 48. Zo dicht zit het dus bij elkaar. Goede service nu van de bakker naar de backhand van Manarino. De Fransman slaat hem in het net. En dat betekent dat de bakker op 5-4 komt in de tiebreak. Hopen dat hij nu door kan drukken. Hopen dat de bakker die eerste set kan winnen. Mark, dankjewel. Nieuws update dan van de NOS. Afgelopen dinsdag werd het debat in de Eerste Kamer over de nieuwe donorwet onderbroken, omdat onder meer de PvdA en het CDA meer informatie wilden. Ze wilden voor het weekend een brief van de bedenker van de wet, Pia Dijkstra. En die brief, die is er nu. Politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS. Goedemiddag, wat staat er in die brief? Uh, daarin wordt nog een keer heel helder en duidelijk uitgelegd... wat nou precies de rol van de nabestaanden nog is... als die nieuwe donorwet is aangenomen. Je zult je wellicht herinneren, afgelopen dinsdag hadden PvdA en CDA... nog heel veel vragen over wat de nabestaanden nou nog precies te vertellen hebben... Uh, als iedereen uh, automatisch wordt geregistreerd als donor... op het moment dat ze niet reageren op de brieven die ze krijgen van de overheid. Is er dan nog een moment dat er... Nou nabestaanden kunnen zeggen, ik, uh, nee, ik wil het absoluut niet hebben. Daar kwamen ze in het debat niet helemaal goed uit. Het debat werd stilgelegd en er moest uh, een brief komen. Nou, dat, uh, die brief is er nu en zegt uiteindelijk... dat de nabestaanden een rol blijven spelen in het proces... En dat hij niet eens zo heel erg verschilt van uh, wat er eerder uh, of wat er in de oude wet al, uh, al over was afgesproken. PvdA zat zich af te vragen of ze in deze wet niet moesten vastleggen dat de nabestaanden nog iets te zeggen hebben en wellicht een veto-recht zouden hebben. Daarvan zegt Pia Dijkstra, degene die uh, de wet heeft gemaakt, van dat moeten we niet willen. Dat legt ze nog een keer helder uit. Want zegt ze, uh, zo'n zo uh, moment, zo'n gesprek over donatie is heel emotioneel. Is onvoorspelbaar en heel onverwacht je wilt er liever niets over vastleggen want dan beperk je de ruimte van de arts, maar wat we wel doen is de staande praktijk handhaven namelijk dat er altijd een gesprek plaatsvindt met de nabestaanden en dat het in de praktijk nooit en werkelijk nooit voorkomt dat de arts tegen de wens van de nabestaanden ingaan, dus formeel hebben ze geen veto recht, maar in de praktijk komt het erop neer dat de nabestaanden altijd het laatste woord hebben en die praktijk die blijft bestaan ja, en gaat dat Dijkstra helpen om deze wet door de Eerste Kamer te krijgen? Nou, de reden waarom de PvdA deze brief wil is natuurlijk om meer informatie te hebben. Meer informatie wil je niet als je pertinent al tegen bent. Dan, dan heb je je al helemaal beslist wat je gaat doen. Dus het kan wat dat betreft nog alle kanten op. Wij horen op de achtergrond dat de PvdA en D66 ook met elkaar in contact zijn geweest over deze brief. Dus alles wijst erop dat het erop gericht is om voor deze wet, of in ieder geval voor een aantal leden van de Eerste Kamer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 Gaan we nog even terug naar het tennis. De Davis Cup, Mark Brasser, vertel. Ja, want de eerste set is uh, gespeeld. En gewonnen door uh, Timo de Bakker met 7-4 in de tiebreak. 4-2 stond hij achter de Nederlander. Maar hij pakte vijf punten op een rij. En dus kan je zeggen dat uh, Nederland hier in Alberville Het eerste tikje heeft uitgedeeld aan de regerend kampioen Frankrijk. Het is Waar heb ik dat eerder gehoord? Vanochtend kwam dit positieve bericht. Alle 955 mijnwerkers die sinds woensdagavond vastzaten in een goudmijn in Zuid-Afrika, zijn gered. Dat melden lokale media. De mijnwerkers kwamen vast te zitten toen de stroom was uitgevallen... na een storm. Nadat de elektriciteit weer was aangesloten, konden zij worden bevrijd. Volgens de autoriteiten zijn er bijna duizend mijnwerkers... nooit in levensgevaar geweest. Het nieuws deed me direct denken aan die mijnramp in Chili. Daar zaten 33 mijnwerkers maar liefst 69 dagen vast onder de grond. In Chili zijn alle mijnwerkers gered. En na 69 dagen is hun nachtmerrie daarmee voorbij. GPD-correspondent Rob van Gemert stond er met zijn neus bovenop. Een groot aantal familieleden is uit solidariteit met de mijnwerkers nog gebleven. Daar komt de capture nu bovenop. En het is hier over en over kabaal. Door slingen ballonnen gaan de lucht in. Het is echt een enorme ontlading hier. In het kamp waar de familieleden al die 69 dagen hebben gebleven. Hugo Verklein, hele goede middag. Hoi, goedemiddag. Ah, goedemiddag. Jij schreef het boek Los Trenta Tres over deze mijnramp. Neem ons nog even mee terug naar 2010. Wat was er precies aan de hand? Ja, op 5 augustus zijn 33 mijnwerkers vastgekomen zitten in de San José-mijn. Dat is een mijn met uh, 7 kilometer aan tunnel. En na een kilometer of 4 is daar een deel ingestort. Het was eigenlijk al een kaartenhuis, die mijn al jaren. En die mannen hebben daar 69 dagen vastgezeten, waarvan de eerste 17 dagen zonder contact met de buitenwereld. Toen leefden ze van een paar, een paar blikjes tonijn en wat water. Om de twee dagen namen ze een hapje tonijn. En na 17 dagen is er een, um, een boor hun schuilplaats ingekomen, een, een plaats waar ze zich uh, ophielden. En daar hebben ze een briefje aan vastgeknoopt dat ze nog leefden. Want was dat en... het eerste moment van contact? Ja, na 17 dagen pas. Chemig. Ja. En ze hielden zich dus in leven met een blikje tonijn en wat water. Ja, dat was het. Ja, ja. En toen kwam die boor dus naar beneden, daar hebben ze een briefje aan gehangen en toen? En toen um, hebben ze boven, als ze dus door dat die mannen nog leefden, hebben ze een, een bredere, breder gat gemaakt. om daar eten en water en, uh, en andere dingen die ze nodig hadden, levensmiddelen in te vervoeren. En zijn ze langzamerhand boven ook gaan graven, gaan, gaan boren. En hebben ze een groter um, gat gemaakt waar ze eigenlijk die capsule doorheen hebben kunnen laten gaan. om de mannen één voor één naar boven te halen. Ja, want nou, ze zaten daar bijna drie maanden hè? onder ja, de grond. Ja. Ongelooflijk lang. Je zegt ze hadden wat tonijn, ze hadden wat water. Maar hoe, hoe ging dat psychisch? Hoe hielden ze zich psychisch een beetje overeind? Ja, een paar leiders hadden ze wel. Elke, elke had eigenlijk heeft eigenlijk een leider. Dus een, die, die de mannen aanvoerde op, op dat moment. En er was ook een, een, een pastoor die elke dag begonnen ze met een, um, met een dienst. En daarna gingen ze bijvoorbeeld sporten of uh, um, toch maar zoeken naar een uitgang. Ze hadden echt een soort ritme dat ze aanhielden om met z'n allen bezig te blijven en hoop te houden. Dus Is ze Is daar elkaar ook een protocol gesleept. voor eigenlijk? Nou, niet zo, Nee, dat, dat niet zozeer. Dus dat ze bedachten dit wel... zelf eigenlijk: van is goed voor ons, ja. regelmaat, ja. beweging. Ja, ja, de sterkste mannen hebben het opgepakt en de rest eigenlijk doorheen gesleept. Want heel veel waren toen echt bang dat ze zouden gaan sterven. Ja. En dat ze misschien elkaar moesten gaan opeten. Dat oh, was ook nog het idee. Vreselijk, vreselijk idee. Ja. Jij bent na de ramp naar, naar uh, Chili gegaan. Je bent in contact ja. gekomen met de mijnwerkers. Hoe is het hun vergaan na die tijd? Heel erg wisselend. Ik heb een aantal mannen gesproken... waarvan bijvoorbeeld uh, Jimmy, hij was 19 toen de ramp plaatsvond. En hij is daarna heel erg gaan blowen, heel erg gaan stotteren. En um, ja, zijn handen waren aan, aan, aan trillers met hem sprak. Hij had alleen maar zijn zonnebril op en hij kon eigenlijk niks meer. Terwijl andere mannen die zijn lezingen gaan geven over heel de wereld... en hebben er geld mee verdiend en voelen zich een rijker mens door de ramp. Een rijker mens, maar uh, zijn ze ook daadwerkelijk rijk van geworden? Nee, nee, dat niet. Nee, De overheid heeft wel uh, de oudere mannen uh, wat financiële hulp gegeven... die niet meer konden werken volgens hen. Maar iemand als Jimmy is bijvoorbeeld echt aan zijn lot overgelaten... en heeft nooit hulp gekregen en hij um, ja, heeft er niks aan overgehouden. In het begin zijn ze natuurlijk wel naar Manchester United gegaan... Real Madrid, Walt Disney, overal waren ze, werden ze onthaald als helden. Maar daarna zijn ze al snel uh, aan de kant gezet... en um, ging men over, uh, ja, op de, aan de orde van de dag... Uh, het normale leven kwam weer op gang. Dat is ook wel moeilijk voor ze, want een... Uh... Ik wil ja. het niet zeggen, maar een zwart gat waar ze opnieuw dan in terechtkomen. Ja, ja, ja zeker. Ja. Hoewel een aantal mannen ook wel trouwens weer dat zwarte gat in is gegaan. Want uh, um, ze, ze voelen zich toch mijnwerker. Dus een aantal wilde ook wel weer in de mijn gaan werken. Dat toch wel weer? Ja, ja, ja, ja, in die regio heb je ook eigenlijk alleen maar mijnbouw waar je van kunt leven. Dus ze moesten ook wel. Maar sommigen vonden het ook wel weer wel mooi om weer terug te gaan. Die durfden wel weer. Ongelooflijk. Ja. Eigenlijk ja, dapper. Um, zijn die regels rondom kolenmijnen aangescherpt in Chili ramp? Dat zei de overheid van wel. Maar als ik alle mannen daar sprak, was dat niet zo. Um, als er dan controle komt, eens in de zoveel maanden, van een, van een bedrijf dat dat doet... dan uh, wordt het aangekondigd en dan wordt er snel nog wat weggemoffeld... en dan wordt er wat geld gegeven aan de controleurs en dan is het alweer in orde. dat ondertussen zijn die, die omstandigheden nog heel erg slecht. Maar de mijnwerkers zeggen ook, we kunnen wel gaan protesteren... Maar ja, ontslaan ze ons, nemen ze andere mensen aan. En uh, ze moeten wel natuurlijk geld verdienen voor hun gezin. Ja. Eigenlijk is er nog niks veranderd. Nee, dat is dan toch wel weer heel frank... na zo'n uh, zo vreselijke gebeurtenis. Ja, zeker. En wat heb jij met je boek kunnen bewerkstelligen? Um, nou, het was ten eerste mijn afstudeeronderzoek. Dus dat is, voor mijn studie was het natuurlijk mooi. Maar ik heb zelf wel kunnen kijken, kunnen onderzoeken... inderdaad, wat de invloed van zo'n ramp nou is... op de gemeenschappen waar die mannen van deel uitmaakten. Um, en dat is dus heel erg verschillend. En in de media werd een bepaald beeld geschetst van die mannen... dat het helden waren, dat ze een goed leven hadden... en hulp van de overheid hadden. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus ik ben er eigenlijk wat, wat dieper ja, op in kunnen gaan. Ja, ja, en het zijn in jouw ogen nog altijd wel helden gebleven, denk ik. Nou, dat, dat hebben ze zichzelf ook nooit held genoemd. Ze vinden zichzelf ook geen helden. Dat zijn meer de mensen die hen gered hebben eigenlijk. Dus zelf hebben ze die term ook nooit gesnapt. We hebben dat nooit gesnapt, maar nee. ik vind het toch wel een beetje helder hoor, als je drie maanden uithoudt daar uh, onder de grond. Ja, dat ja, hadden weinig keuze. Je moet ook wel, denk ik. Dat is zo. Gelukkig is het Top allemaal je. goed gekomen. Ja. Ook vandaag weer. Hartelijk dank, Hugo Verkleij, schrijver van het Joop, boek Los vanda. Trenta y Tres. Feit of fictie? fictie. Klammert, je hebt zoals gewoonlijk weer eens geen warme trui aan terwijl het winter is. <laughs> nee, en ik had ook even helemaal gemist dat het vandaag Warme Truiendag is. Gelukkig hebben ze hier in de studio de verwarming volgens mij ook niet echt uh, lager gezet vandaag. Maar vanmorgen ging het er wel over in het Radio 1-journaal. Vandaag is het warme truiendag. Dat betekent dat veel mensen zich warmer kleden... zodat de verwarming wat lager kan. Matthijs, heb je een dikke trui aangetrokken vandaag? Ik zelf wel, een schipperstrui. Ja, Matthijs van de Wiel is een schipperstrui. Hij was op een school waar kinderen net als hij ook een warme trui droegen... vanwege dus die warme truiendag. En we hebben even gekeken waar dat nou precies goed voor is. En toen zagen we op de site van de organisatie de opmerking... meedoen is simpel, zet de verwarming lager, trek een warme trui aan... en bespaar gezellig en comfortabel 6% energie... En en dus 6% CO2 per graad. Zo, daar hoor ik een fact-check in. Klopt het inderdaad dat je 6% energie bespaart... als je de verwarming een graadje lager zet? Ja, ik belde eerst met Martin Visser... hoogleraar energietransitie aan de Hans Hogeschool in Groningen... en die heeft een antwoord. Nou, pak maar even je rekenmachine erbij... want we gaan weer even meerekenen. We gebruiken energie voor onze verwarming van onze huizen... maar we gebruiken ook energie voor een heleboel andere zaken. En bij elkaar, ongeveer 20% van onze energie... gebruiken we voor de verwarming van onze huizen. En als we daar nu naar kijken... Dan is de hoeveelheid energie die we nodig hebben voor een huis, is ongeveer het verschil tussen de temperatuur binnen en de gevoelstemperatuur buiten. En die is vandaag 2 graden. En stel je voor dat het normaal 20 graden binnen is, dan zit er 18 graden tussen. En als ik daar 1 graadje van afhaal, dan is 1 achttiende deel van de energie heb ik dan niet nodig. En 1 achttiende deel van de energie voor de verwarming, dat is afgerond ongeveer 6%. Oké, okay, dus voor een dag als vandaag klopt het dus, maar hoe zit het op jaarbasis? Ja, Kirsten, Kirsten Palland van Milieu Centraal, die weet precies hoe dat zit. Die 6% komt uit een rapport van TU Delft. En die, dat onderzoek ging uh, over ja, energiebesparen. Kan je energie besparen in je woning door heel slim uh, en efficiënt te stoken. Uh, en daar komt dus uit dat als jij een jaar lang je verwarming een graad lager zet... dan dat je normaal gezien gewend bent... dan, dan bespaar je 6% uh, op het energieverbruik van je verwarming. Ja, Dus ook op jaarbasis zit je goed als je je verwarming een graadje lager zet. Het bespaart je bovendien zo'n 70 euro nog aan stookkosten. Ook. Maar er zijn ook nog maatregelen die daar bovenop goed helpen. Naast je verwarming een graad lager zetten, kan je ook de deuren in huis sluiten. En vooral de, warmtes waar, de ruimtes waar je veel bent uh, verwarmen. Dan bespaar je 190 euro per jaar. En een andere tip van Milieucentraal is om je verwarming s'nachts op 15 graden te zetten. En daarmee bespaar je gemiddeld uh, 80 euro per jaar. Nou, dat klinkt allemaal vrij simpel. Of is er nog meer wat te kunnen doen? Ja, zeker. Martin Visser heeft nog wel een tip over hoe we nog meer kunnen besparen. Ja, heel veel kan bespaard worden als we ons huis goed gingen isoleren. Dan kun je zomaar 20, 30 procent eh, besparen zonder dat je de temperatuur omlaag hoeft te brengen. We hebben gewoon nog heel veel oude huizen. Er zijn zelfs nog huizen, met name in de steden, waar nog enkel glas in de ramen zit. Dat zou eigenlijk meteen verboden moeten worden. Nou, dat lammert. Als we er dan voorzichtig een stempel op willen zetten... De deskundigen waren het wel erg met elkaar eens. Ja, er is inderdaad geen spel tussen te krijgen. Maar laten we voor de uiteindelijke conclusie nog even luisteren naar Martin Visser. Die 6 klopt. Op het moment dat we alleen kijken naar de, de verwarming van de huis. Ja, het is dus een feit, maar je hoort het al, hij maakt een klein voorbehoudje... want de industrie, auto's, kolencentrales, datacenters... die hebben natuurlijk ook een heel groot aandeel in ons energieverbruik en CO2-uitstoot. Dus daar moet eigenlijk ook nog wel wat gebeuren op zo'n warme truiendag. Maar als we alleen naar onze eigen huishouden kijken... besparen we inderdaad 6 op jaarbasis... als we elke dag de kachel een graadje lager zetten. Ja, lambert. Morgen dus er maar een warme trui aan. Heb je die eigenlijk wel? Vraag ik me af. Ja, die heb ik wel, want mijn huis is wel heel koud. Oh. Ik woon in een oud huis. Oh, hoe dus... ziet die trui eruit als het zeker een rendier op of zo? Hoor? Ja, met kerst erin. Of een uh, kerstboom. Maar ik heb ook gewoon een uh, neutrale trui hoor. Ja, ja, neutral ja, ja, ja, ja. Nou, ik ben ja. heel benieuwd. Ik daag je uit. Morgen zie ik jou... morgen. Nou, morgen Nee, Ik morgen zet hem op, in op Instagram. Maandag. Ik ga, ja. ik ga je zien. Hey, je bent hier straks ook weer uh, voor training vandaag. Waar ga je ons mee verblijden dan? ja Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de mysterieuze dood van Hollywood. Actrice Natalie Wood. En als je ABBA-fan bent, dan moet je straks echt even opletten, want er wordt iets heel bijzonders geveild. Wat het is, dat vertel ik je straks. Oké, okay, ik ben benieuwd Lammert. Tot straks.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 Een multipokale bril, 99 euro. Ik ga naar I love. Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Boek. en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag, managementboek.nl slash Incompany. museum. Met Joke van de Zonnebloem. Uh, mag ik de aardappel van Van Gogh een dagje meenemen naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig hoor. Ja, kom het maar. Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien.